Gestart. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er komen waarschijnlijk nog drie extra boosters per persoon bij. Het demissionaire kabinet houdt er rekening mee dat er volgend jaar, na de huidige boosterronde, nog twee extra prikrondes nodig zijn voor iedereen. Dan komt er tenminste één vaccinatie bij in 2023. De regering heeft alvast 6 miljoen extra van het Pfizer-vaccin besteld. Het zou dan gaan om een vaccin dat is aangepast aan de omicron variant Het westen van de Verenigde Staten heeft nog steeds te maken met extreem weer. Sinds een paar dagen trekken daar hevige sneeuwbuien over en het is ijskoud. Daardoor is het verkeer helemaal ontregeld. Er zijn ook noodlocaties geopend waar mensen terecht kunnen. Het koude weer houdt nog zeker tot het weekend aan. Ondernemers in Antwerpen zijn blij met de Nederlandse dagjesmensen. Volgens de VRT zeggen de meeste ondernemers dat ze 20% meer omzet hebben dan verwacht. Dankzij de Nederlanders hebben veel horecazaken de eindejaarsomzet gehaald, zegt een club voor de horeca daar. En vanavond werd er geschaatst voor een ticket naar de Olympische Spelen. Op de 1500 meter bij de vrouwen pakte Antoinette de Jong, Irene wust en Marijke Groenewoud een ticket naar Peking. En van Groenewoud kwam de derde plek onverwacht. Ja, ik wist eigenlijk wel dat het in me zat, maar het is mooi dat het er nu op deze wedstrijd uitkomt. Ook de mannen Thomas Krol, Hein Otterspeer en Kaiver Bij mogen naar de Spelen. En bij Kaiver Bij thuis, klonk het zo. Yeah! En dan nog het weer vanavond droog. Morgen bewolkt, hier en daar wat motregen. En erg zacht een graad 14. veertien. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A9, Amstelveen, richting Alkmaar... ...staat Vierde tussen Aalsmeer en en Wattoeverdorp... ...3 kilometer met 10 minuten vertraging. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte.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 Drop the top, baby, and let's cruise on into, it's better than every street. Oké okay, Piet, deze had je nog te groeten. Rita Franklin met Freeway Way of Love. Ja, heerlijk nummer. Want we weten nog steeds niet, niet wat Soul is. Uh, Bob Dylan heeft het ook niet uit kunnen leggen in zijn nummer, hè? De uh, Soul. Nee, ja, het raakte misschien wel aan. De ziel, de Soul. Maar het leuke was, ik dacht... Uh, ik ga vier zangeressen... Uh, um, want ik had een vrije hand van jou kregen. Ik vond ja. het wel leuk. Ik ga vier zangeressen uitzoeken. En natuurlijk, iedere zangeres... Dat geldt ook voor zangers, maar... Iedere zanger heeft een heel ander... heeft een hele eigen identiteit. Een ander stemgeluid. Uh, maar deze... Uh, ja, deze sprong er toch wel heel erg uit. Dus in de richting... Ik had natuurlijk een Stevie Nicks. Dat is meer pop en meer, meer uh, engelachtig. Ik had, uh, ja. ik had Claudia Brucke van Propaganda. Oostduitserse zangeres. Even, die heb je al gedraaid. Ja. Dat, is meer, ja, dat is eigenlijk meer Hildegard Knef. Maar dan ja. uh, een latere versie. En... Uh, ja, dan ik dacht ja, Rita Franklin is toch wel heel, uh, heel bijzonder. En, uh, ik vind die zangeres van Jefferson Airplane een erg mooi zingen. Ja. Grace Slick. Ja, die zou misschien toch meer naar mijn idee in de Stevie Nicks categorie komen. Ja, ja ik beetje de categorie aan het ja. maken, ja. gewoon eventjes voor de vuist weg. Maar het is toch, hier zit in gospel, rhythm and blues. Zeker, eh, en, alles, en, ja. En, ja. Je ziet bij wijze van spreken dat ze dit... Uh, het, is, het is geen enkel wat je in de kerk kan zingen... maar eigenlijk heeft het wel bijna die... Die soul, ja. Ja, ja. moet ik zeggen, die, die, die sfeer. Dat, ja. Ja, dat, ja, je uh, kan heel veel terugleiden naar gospel eigenlijk. Hè? De ja. blues was we zeggen. Ja. De soul denk ik ook wel. Ja. Ja. Dus, uh, dan komt het allemaal wel een beetje vandaan, ja. Prince is ook zo iemand die... Uh, ja. Ja. Ook, ja. ook nooit ver weg gospel. Ja, ja dat is uh, heel mooi. Dus, ja. Laten we maar behouden dat uh, Rita mag niet uh, vergeten worden. Ze nee. wordt ook in de andere nummers wel eens genoemd. Steely Dan zingt over. Uh, Briefly, yeah. uh, dat hij iemand tegenkomt en die denkt. Uh, she, die zegt, dan verzucht hij ze. Oh, she don't remember the Queen of Soul. Oh. Als ja. Ze weet niet meer wie <laughs> Rita Franklin is. Dan denk je: Ja, nou, dan is er gewoon de avond nu voor mij klaar. Die <laughs> valt af. Uh. <laughs> ja. Ja. ja. Nou, we gaan nu heel wat anders rijden. Ook uh, rustige muziek van Radiohead. Um, het nummer Everything is in the right place. En dan werd ik doorgetrokken omdat ik iemand een uh, piano uitvoering zag geven, gebaseerd op dit nummer. Erg mooi. Maar ik draai toch het origineel, dus uh, Radiohead met Everything in the right place. Dat was toch een mooi, rustig nummertje. Hè? Zeker, heel relaxed. Echt een beetje zo. Ik het boodschap de avond... in, Pim, kun je iets zeggen over de strekking van dit nummer? Nee, totaal niet. <laughs> wat wat ja, uh, ze bedoelen met het nummer eigenlijk, dat uh, ja, op een gegeven moment. Dat heb je wel eens dat alles op zijn plek valt. Ja, dan heb je iets dat gedaan mooi. of er gebeurt iets en dan ja, vanaf dat moment is het helemaal, helemaal juist, allemaal goed. Dus het is een wel een feel good nummer, dit? Ja ja dat is ook, ja dat haal ik er wel uit ja hè? maar ik vind vooral die stem en uh, het gebruik van die uh, ja tot die sunset, of van die muziekinstrumenten vind ik zo mooi en zo rustig maar vooral die stem van Tom York en zwaar van onder de indruk want we krijgen nu een andere zanger David kent ze die hè nee Julian Clair Julian Clair ma préférence ma préférence of zoek van Emmy, ja, die is nog... Ja, ik zit een beetje terug in de tijd, denk ik. Ik kan me nog herinneren, ik, ik heb nog foto's gezien van een Fransman die bij ons in het Bannerboek kwam. En die leek op Julien Klerk vast. Ja, weet je dat nog? dat was daar vroeger, nee, ook niet. Nee, nee, nee. Ja, gewoon een ja? jongen, ja. Een oh, jongen? Was, was iedereen gek op <laughs> volgens mij tenminste, missen? Oh, die zussen. Oh, vriendje van een van de zussen? Ja. Ja, oh ja, ja. ja dat was niet, was niet Julien hoor. Nee? Julien, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee.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 C'était d'indifférence qui est sa est défense. Vous faites souvent offense, mais quand elle est parmi mes amis de faillance, de faillance, je sais sa défaillance. Je le sais, on ne me croit pas fier. Helaas, en, en al, al, al, al, al, al, al, al, al, al, al, al, al, al, al, al, al, al, al, al, je al, al, al, al, al, al, al, al, al, Certitude par hasard, j'aime sa solitude. Il faut. Le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 En waar gaat het over? Nou, ben ik niet helemaal uit, want ik heb het door Google laten vertalen. En ik denk dat het door een vrouw wordt gezongen die uh, een beetje in tweestrijd is. Of nee, niet in tweestrijd, een beetje, een beetje uh, niet meer weet wat ze moet denken over haar partner. Als een luisteraar is die het beter weet, mag je altijd bellen. <laughs> Oh, daar gaat de telefoon. <laughs> nee, hij heeft het ook over de aardewerkvrienden. vrienden. Ik denk dat het ook de Google verkeerd vertaald is. Ja, de Op de aarde vrienden. Vri ja, of, ja. of, of de, de, de echte vrienden, denk ik. Oh, ja. De en uh, ze denken niet dat ik trouw ben. Nog een uh, betekenis van soul. Soulmates. Soulmates, ja. Ja, maar wat houdt dat dan in als je soulmates bent? Dat je elkaar aanvoelt, volgens mij. Ja, nou, ja heel je bij elkaar. dat je alles voor elkaar over hebt, denk ik. Nee, dat is weer wat anders misschien. Uh, Plato beschouwd uh, oh. in de klassieke oudheid, werd de ziel onder andere door Plato beschouwd als een niet-materiële, onsterfelijke, sturende, voelende, denkende en wilde entiteit. Ja, ook uh, René Descartes, hè, die het grondlegger van de verlichting en vader van de moderne filosofie kreeg op deze manier naar. En naar. Dat, uh... dat gaat wel ons boven de pet. Nou, nee. Nee. mooi, mooi. Oh. Goed dat die mannen ja. er al uh, toen mee bezig waren. Dat is toch een heel fundamenteel iets, hè? De ziel. Ja. Dat hoor je toch ook... Uh, uh, Bezield, bezieling, daar zit Beziel het ook in. Als je iemand weegt, is je bijvoorbeeld 80 kilo. En als hij dan dood is en je weegt hem opnieuw of, zo, of alles apart of wat ook... Is hij nul? Is het 79,8 of zo. Oh. Wat ook. Dus ze missen een paar onsjes waarvan ze denken... nou, dat is aan de ziel die naar boven is gegaan. Maar ja, nou, woorden, mooie gedachten. Woorden ja. beginnen met ziel, zielenroersel, hè? Ook. Zielenroersel. Zielenroersel. Zielvol, zieltoog. Zieltogend. Zielig? Ja, zielig. <laughs> zielig. Ja. Hij zou dat ja. ook met de ziel te maken hebben? Ja. Zielenheil, zielen, zielenpiet. Zielenpiet. Zielenpiet. Ja. ja. Piet. Daar hebben ze vast wel iets mee gedaan vroeger. <laughs> Zielenbeleid, zielenvogel. Nou, zeg nou, daar gaan we deze. Nee. een hele een extra uitzending aan wijden, denk ik, Pim? Aan de ziel. Ja. Aan de ziel. Goed, we gaan nu door naar uh, Michael Nesmith. Heb Piet? het? Ja. ja, Michael Nesmith. Ja, dat is uh, Rio heet het nummer: Rio de Janeiro. Het is de uh, meest laid-back casual song volgens mij ooit geschreven. Okay. Kijk, we hebben natuurlijk, ik, ik, ik was weer een beetje met de Monkeys bezig. Ik weet ook niet precies waarom. Ja, want hij is zanger van de Monkeys. Hè? Ja, hij, oh, hij is ook uh, drie weken geleden overleden. Onze beste okay. Michael Nesbitt. Ja. En natuurlijk, wij zijn toevallig, wij twee, heel erg met uh, dat andere groepje bezig. De Beatles. En uh, <laughs> de Monkeys, dat waren natuurlijk maar een, ge een geprefabriceerd bandje. Ja, een marketing En ja. in ieder geval één daarvan heeft zich later ontwikkeld tot een heer, heel gewaardeerd... Uh, is. dat is Michael Nesmith. Oké, wel. Een enorme discografie. Ja. Hij heeft, okay. uh, hij heeft een geweldige, uh, ja, soort, heeft een soort, hij heeft een goede stem, hij heeft een soort hele relaxte manier van zingen. Um, het, is een, het is gewoon een, een enorm talent met heel veel melancholie en humor erin. Nou, dat vind ja. ik, Dat is een hele mooie mix, altijd, vind ik. Um, en Rio, dat is. Uh, ja, een nummer waarin hij volgens mij grote hoogte bereikt... door iets heel ontspannends neer te leggen met een beetje een knipoog. Ja, maar ja, als, okay, ik me okay. eigenlijk, uh, als ik het op mijn heupen krijg... dan heb ik vanavond een vliegtuig naar Rio. Maar oh, misschien doe ik het ook niet. Iets okay. wat een andere... Ja, hey, back, uh, die yeah. plant, plant dat een half jaar van tevoren. Maar hij doet het een beetje tussen de bedrijven okay. door. En uh, ja, alles klopt eigenlijk. De muziek en... Uh, de Want hij is een beetje uit de pop project. gestapt. Hij is richting de country gegaan, hè? Ja, country het is, is moeilijk so. uh, ja. te, te omschrijven. Hey, het is een beetje country-achtig, dat klopt wel. Ja. Maar het is ook wat... Um, ja, wat, wat Caribisch-achtige tintjes. Oké. Okay. Uh, Hawaii. Ja. Uh, het is in ieder geval heel uh, uplifting. Amerikanen? Nee, hè? Uh, ja, dat is meer jouw ding, Americana Amerikanen. Het kan, kan zijn. We gaan naar luisteren. Misschien We gaan naar luisteren. Wie komt-ie. I'm hearing the light from the window I'm seeing the sound of the sea My feet have gone loose from their moorings I'm feeling quite wonderfully free And I think I will travel to Rio Using the music for flight There's nothing I know of in Rio, but it's something to do with the night It's only a whimsical notion to fly down to Rio tonight And I probably won't fly down to Rio But then again I just There's wings to the thought behind fancy There's wings to the thought behind play And dancing to rhythms of laughter Makes laughter the rhythm of rain So I think I will travel to Rio Using the music for flight There's nothing I know of in real But it's something to do with tonight. It's only a whimsical ocean to fly down to real tonight. And I probably won't fly down to real. But then again, I just might. see now is proper for life. So I. ook een mooi nummer Rio met bank. We hebben nog een leuk weetje van uh, Michael Nesmith. Ja, zijn moeder, hij was, uh, hij was de zoon van een alleenstaande moeder, heel bijzonder in die tijd denk ik. Had een, had een blauw mutsje op, lekker ding was het ook. Maar zijn moeder die was uh, typiste en die maakte een gegeven moment een foutje en dat ging ze weghalen met verf en die uiteindelijk resulteerde dat in haar uitvinding van typex. Typex. Dus ze zijn steenrijk geworden door ja. haar uitvinding. Nou, ik kan me nog herinneren mijn afstuderen op de TH, of HTS, moest je natuurlijk ook een rapport indienen, of een even een document. Ook met typex gedaan, hè? Moest je ook natuurlijk typemachine's en met typex. En dan had je nog die IBM typemachine's, die elektrische, die hadden automatische typex erin of zo. Een bolletje, ja. Ja, ongelooflijk, hè? En je had ook van dat plakband dat je eroverheen moest plakken. Ja, dat je daar ook ontzettend veel. Ja, dat kon je er tussen houden en dan weer omhoog. Ja. ja, ja, opa vertelt. Hè? En heeft Piet nog een hele leuke Belgen op? Ja, ja. Dat, uh, <lacht> <lacht> dan moet hij wel, wel beloofd te lachen. Ja, ja, ja, hij nee, ja, heeft wel zo'n jingle, denk ik. Kan die nog in 2021? Hij is wel 30 ja, jaar geleden. Kan ja. Ken ik dan nou nog maar echt een leuke Belgemop? Ja, Waarom zit er altijd bij de Belgen... Uh, T-Packs op het scherm? Was ja, dat hem? Ik weet het niet. Nee. Ja, die? Nee, we nee, dus je wel? Je vertelt een keer, ja. Weet Daarom, ja. Oké, okay, wacht even. De, een andere Ook mop nieuw. was. Uh, dat heb je wel. Dat mensen een mop vertellen en die dan weten ze niet meer goed na te vertellen. Ja. Ja, bijvoorbeeld iemand die zei: ik weet nou een leuke mop. Die had een pot met bonen. Kan dit in de uitzending, Wim? Ja, natuurlijk. En die legde één bonen met heel demonstratief ernaast die pot op tafel. Wat is dit? Ja, wat is dit? Nou, ja, wat is, Wie is dit? Geen idee. Zeg het maar. Ja, dat is bonen apart. Ik vond die man zo'n grappige mop. Dus ik kwam niet thuis. Ik kwam niet thuis en zei, moet ik aan mijn vrouw vertellen? Maar goed, ze hadden wat gedronken. Het was, hij was moe. Oké, okay, die vrouw zegt moet je me daarvoor wakker maken voor een mop? Kan dat morgen niet? Ja, ik heb zo'n leuke mop. Ik heb hier een pot met bonen. Hup, ga zitten vrouw. Ik ben heel demonstratief. Haal die één koffieboon. En die legde die op tafel. Wie is dit? En die vrouw wil natuurlijk alleen maar terug naar bed. Ja. Geen, geen flauw idee. Wie is dit? Ja, zeg het maar. Ja, het is Napoleon. <lacht> <lacht> ja, ik snap er echt niks van. Ik ga nu naar bed. Goed, Pim, uh, jij mag weer. <lacht> Laat me niet alleen. Toe vergeten strijd, toe vergeten neid. Laat me niet alleen.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 We zijn er een beetje stil van, hè? Lisbeth list, Toch erg mooi Nederlands nummer. Van Jacques Brel natuurlijk. Moeten we het er ook wel vermelden? Nummerkie Tippa. Nummerkie Tippa. Ja. En dan komen we nu volgens mij bij David die toch? Onderhand, want ik sta er al een tijdje op te wachten. Ja. Ja? Ja hoor. Echt waar? Ja. Kom maar door. Van de Partridge, Partridge, ja, Partridge Family. Hè? Dat was ja, natuurlijk Family. Ja. Daar komt hij. It's constantly changing. How can I be sure where I stand with you? Whatever I, whenever I'm away from you, I wanna die. Don't take me down Whenever I Dit was zijn lijflied, begrijp ik? Dit was zijn lijflied, ja. Hij, is, hij was erg onzeker, die man. zou je niet zeggen, want dat zag er ontzettend goed uit. Maar hij heeft vier vrouwen versleten. En hij is uh, in 2017 overleden. Ach, god. Die... En daar weet ik niks van. Dat is nee? Jammer. Heeft niemand jou dat verteld? Niemand heeft me dat verteld. Niet nieuws geweest. Ja, of ik heb het gewoon helemaal gemist. 2017 dat is ook, hoor. Vier jaar geleden, ja. Bijna vijf jaar geleden. Voor tijd. Ja, voor ja. de oliebollentijd. tijd. ja. Heeft hij gemist, ja. al die oliebollen? Gelukkig wel. Ja, maar Ik vond het eigenlijk wel een mooi nummer. Ja. Maar ik kan me die serie ook wel heel vaak herinneren, toch? Ja, die Partridge Family. Dat was zo echt zo'n super-Amerikaanse familie. En die vrouw die had drie kinderen. En ze, hij had drie kinderen. <coughs> en toen eh, nou, kwamen ze bij elkaar. Dat waren ja. zes kinderen, drie jongens. Maar ze gingen toch op reis het of zo? Dat was vooral heel erg ja. gemaakt, herinner ik Heel me. erg gemaakt. Net heel als de Monkies. Ja. Alleen ja. de Monkies was het dan nog leuk om naar te kijken. Ja. Ja. Althans, in mijn... Volgens uh, oh, ja, mij park, konden ze ook konden zingen. Konden ze yeah. konden zingen. En hij zit yeah. met die gitaar. Ja, ja. Dus, uh, maar goed. Uh, ik heb er gewoon genoten toen. Ja, en dat heeft, heeft toch ja. in ieder geval dit ja. nummer opgeleverd. Dat is toch best wel leuk. Heel erg nummer. bijgebleven in muziek. Hebben ze, heb ze, ook, ze ook een hele simpele Hebben ze de plaat ook gemaakt? Is, hebben ze veel muziek? En heeft het allemaal voor hun geschreven natuurlijk? Ja, ja. dat zal wel. Ja, ongetwijfeld. Met ja. Ja. How Can I Be Sure, ja. Ja, dat voor heel veel mensen vragen hè, hoe ze het zeker kunnen weten, toch? How can I be sure? Ja, dat is wat anders dan... Ja, inderdaad, ja. How can I be sure, ja, ja. Ik weet niks zeker, maar het is ook niet zo erg, toch? Ik vind het maar leuk. Nou, je weet één ding zeker, je gaat een keer dood. Je gaat een keer dood, ja. ja. ja. En morgen komt de zon op. Ja, onder. En over een paar ja. uur lig ik lekker warm in mijn bed. Dat is, goed dat is. wel minder zeker, maar... <laughs> <laughs> dat is waarschijnlijkheid. Zal ik ja. nog een stokje nemen... En wat ook zeker is, we gaan nu uh, van Fleet tot Mac Dreams draaien. Mooi bruggetje. Ze heeft een mooie stemmer, deze zangeres. Stevie Nicks. Stevie Nicks inderdaad. Heel mooi. Ja. Maar ik ja, het ik vind het zo opvallen bij bieden. Fleetwood Mac te zijn. Eigenlijk twee instanties van Fleetwood Mac. Hè, met Peter Green. Daarvoor vind ik ook zo verschrikkelijk mooi. Met, uh, ja, zijn eigenlijk twee hele verschillende bands. With Your Loves love Bad en uh, Albatross. Ja. En, uh, ja, en daarna ja, toch met die twee zangeressen. Erg ja, mooi. Heel andere muziek, maar ook verschrikkelijk ja. mooi. Ja, dit is wel een, een hele mooie, inderdaad. Dat is uh, van Rumors natuurlijk. Een uh, meest succesvolle LP, denk ik. CD. Ja, ik denk het ook wel, ja. ja. Zie je niks. Oké, okay, dan gaan we door met uh, een keuze van mijn kant. Dat is Frank Sappa en de Mothers of Invention. More trouble every day. Dan zegt hij dat hij toch wel uh, dat heel veel ellende is op de wereld... en dat hij eigenlijk niet meer naar het nieuws wil kijken om acht uur. Want hij ziet alleen maar ellende, ellende en ellende. Dus een mooi nummer met moraal dus. Luister naar Frank Zappa en The Mothers of Invention.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 I watch while everybody on the street will take a turn To stop and smash and bash and crash and slash and bust and bird oh, oh, I won't watch it and I'm awake When I hope it's all the best world. d'une trêve que j'avais demandé C'est l'histoire d'un soleil que j'avais espéré C'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant C'est l'histoire d'un beau jour que moi petit enfant Je voulais être très heureux pour toute la planète Je voulais, j'espérais que la paix règne en mettant ce soir de Noël Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué non De soldats, moi je pense à l'enfant Qui demande pourquoi tout le temps Oui, tout le temps Tout le, le temps. temps Oui, tout le temps Moi je pense non, à tout ça non, Mais je, non, je ne devrais pas tout laisser tu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 Ja, twee nummers die toch wel op de oliebollentijd sloegen... en die toch al bij wel wat zeggen. Eerst natuurlijk Frank Zappa, met ja, elke dag slecht nieuws. En da, meteen daarna, als een hele grote overgang, denk ik... de poppies met uh, niets is veranderd, hè? Nee, er verandert niets. Er verandert niets. Nee. En dat maakt het zo makkelijk, of zo, toch? Non, nee, de tijd gaat er heel snel door, vind ik, als er niks verandert. Ja, oké. Okay. Ja, vind ik vind het al een beetje hetzelfde. Ja, wat is dan je voornemen, eh, Emmy, voor... Volgend jaar, wat gaat er veranderen? Je huis verkopen. Ja, no zou ik niet doen hoor, maar ik noem nee, maar een. Ja. Ik zit wel een maar beetje aan het milieu te denken. Elektrische ja. de auto's zit ik aan te denken, maar ja. Nou, je hebt al zonnepanelen en zo. Ik dus. heb zonnepanelen. Ja. Ik heb nog steeds heel. Veel, uh, ik heb, is mijn huis is nog wel een beetje tochtig. Ik wil gas naar beneden uh, brengen. Uh, wat wil ik nog meer? Nou ja, ik zoek nog een man. Vluchtelingen in huis nemen. <laughs> Vluchtelingen, ah, dus, ja. Vluchteling. ja, misschien wel. Ja, iets, iets. Ja, maar heeft dat met, de, heeft dat met milieu te. Ja. <lacht> wel met een de, de man is, hè? He, <lacht> heeft niks met het milieu te maken, als, hè? Alles in één keer. Kun je aangaan met nuttige verenigen, natuurlijk. Kijk ja. kijken wat je hier zegt, denk ik. Nee, nee, wel plannen maken. Ja, wel plannen blijven maken, inderdaad. Ja, ondanks die ja. oliebol. Ja. Ja. Ja, ja. ja, we gaan wel uh, skiën, ga ik. Ja, mijn plan ik voor volgend jaar is of om een fotoboek te maken, en dat heet dan Mijn. Of mooie herinneringen. Dan ga ik, ben ik al mijn foto's aan het uh, inventariseren. En daar schrijf ik een kort verhaaltje bij. En dan maak ik een, een A4 boek van. En dan, kun je ja, een mooie, uh, en dan laat je een ja. paar... Een paar hoeveel pagina's laat je dan leeg? <laughs> of Warum? ga je in de toekomst denken? Nee, dat is boek 2. Dat is boek 2. Nee, maar ik zou... Ja, maar ja, ja ik zou wel aan een toekomst, aan de toekomst denken. Ja? Ja, ja. ja? ja, een toekomstboek maken. Een toekomstboek. Dat is, de L2, maar dit ja, is uh, deel 2. Dat. Dat is de L2, ja, deel twee. is deel 2, ja. Dit is terugkijken. Nou. Eigenlijk moet je niet terugkijken op je leven, toch? Nee, is maar jezelf, altijd, mij, ik begin te zeggen dat... Uh, uh, wat uh, de Amerikaanse president zegt. Je bent pas oud als je geen dromen meer hebt en alleen maar herinneringen. Oh. Dan ben je oud. Dus je moet ook een dromenboek maken. Ja, een paar plannen, nummer. inderdaad. Nou, ja. Ja. Ja. Ja, inderdaad, ja. ja. Dus we moeten alleen, ja... Of in deel 2 komen dan de dromen. En wat heeft dat met het de, de, de, de, de volgende nummer te maken? Love on the Rocks, van Neil Diamond? Ik weet niet, Piet. Nee, Piet? Ja, dat is uh, <lacht> gewoon... <lacht> mijn favoriete thema, relaties die stranden. Ja, favoriete. geef je Toevallig niet uit eigen ervaring, maar... Uh, ja, als je dat... Als je leed goed verwoord of, of een boek overschrijft of er een mooie, mooie muziekstuk uh, van maakt. Zoals in dit geval Neil Diamond. Ja, dan, dan is dat leed niet voor niks geweest. Want Love on the Rocks, ja, een relatie op de klippen gelopen. Maar zo lekker over de top goed opgenomen en, en neergezet. Ja, dat is gewoon genieten. Ja, zeker. Nou, ik ga jullie ook bedanken voor deze geweldige inbreng weer. Emmy, bedankt. Piet, bedankt. Graag gedaan. Graag gedaan. Luisteraars bedankt. En, uh... Jullie hebben één heel mooi nummer gemist van mij. Alone Again van Gilbert O'Sullivan. Maar wie weet volgende wordt het nog een keer volgende week gedraaid. Ja, het volgende ja. deel. Volgende aflevering. Ja. Want wij gaan afsluiten met Neil Diamond, Love on the Rocks. Luisteraars bedankt. Tot de volgende keer.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 my soul you left me alone here with nothing to hold yesterday is gone now all i want is a smile